Yo, what's up? Oh. Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dit is van Nederwit met het NOS journaal. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV zijn het eens geworden over hun beleid op veiligheidsgebied. Het nieuwe kabinet zou ervoor moeten zorgen dat er op termijn 3000 politieagenten bijkomen... Verder willen de drie partijen dat het aantal politiekorpsen in Nederland wordt teruggebracht van 24 tot 10. Die tien korpsen vallen dan direct onder de verantwoordelijkheid van een nieuwe minister van Veiligheid. Ook willen de onderhandelaars minimumstraffen instellen voor zware vergrijpen... en moet er een beperking komen van het proefverlof voor TBS'ers. De drie partijen moeten de maatregelen nog wel financieel rondkrijgen. De gemeenteraad in Maastricht heeft Onno Hoes voorgedragen als nieuwe burgemeester. De 49-jarige VVD'er was gedeputeerde in Noord-Brabant... en is sinds kort voorzitter van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël, het CIDI. In 2008 verloor Hoes de strijd om het VVD-partijvoorzitterschap van Ivo Opstelten. De benoeming tot burgemeester moet nog wel door het kabinet worden goedgekeurd. De vorige burgemeester van Maastricht, Gert Leers van het CDA, trad in januari af... De gemeenteraad had het vertrouwen in hem opgezegd... ...wegens de schijn van belangenverstrengeling. FC Utrecht is de groepsfase van de Europa League begonnen met een gelijkspel. In Italië bleef het 0-0 tegen Napoli. PSV tegen Sandoria eindigde in 1-1. De Eindhovenaren stonden lang met 1-0 achter... ...maar in de laatste minuut maakte de Hongaar Zoucak de gelijkmaker. Eerder op de avond won AZ met 2-1 van FC Sheriff uit Moldavië... Voor de ploeg uit Alkmaar scoorde Goedmoendzon en Jadins. Dan het weer alleen aan de kust de hele nacht buig. Verder wordt het droog, minima rond 8 graden. Overdag breiden de buien zich weer uit. Het wordt dan een graad of 16. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 You can feel Van Zandvoort ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45. 45.